Drie uur. Dit is Radio 1 met Elsbeth Grutteke. Dichter Ingmar Heidsen overwon zijn reisangst. En één op de drie Nederlanders is bang om zijn baan te verliezen. Eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De autoriteit Financiële Markten roept mensen met een beleggingsverzekering op... nog eens na te gaan of die verzekering hen aan het eind van de rit... wel voldoende geld oplevert. Veel mensen weten niet eens of ze zo'n verzekering hebben, zegt de AFM. ...wel weten uh, dat ze zo'n verzekering hebben, is het voor hen heel lastig om in te schatten of ze financiële schade oplopen, uh, of ze hun doelkapitaal wel halen. Dat zijn allemaal hele belangrijke vragen. Uh, vandaar onze oproep om daar actief mee aan de slag te gaan. Want hoe eerder je daarmee aan de slag gaat, des te uh, betere oplossingen je nog kan vinden. Beleggingsverzekering wordt vaak afgesloten om aan het eind van de looptijd de hypotheek mee af te lossen. Door de economische malaise leveren beleggingsverzekeringen vaak veel minder op dan werd gedacht. In de Eerste Kamer is de vermoorde Curaçaose politicus Wils herdacht. Voorzitter De Graaf noemde Wils een gepassioneerd politicus... met diepe betrokkenheid bij zijn land. Namens de regering zei minister Plasterk... dat Curaçao een uitzonderlijk indrukwekkende leider heeft verloren. Tegen de verwachting wellicht van velen in... heeft hij op het beslist moment een cruciale beslissing genomen. Namelijk om een zakenkabinet te installeren... om de economie van het land op orde te brengen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 De politie in Frankrijk heeft zes mensen opgepakt... die lid zouden zijn van de Baschische afscheidingsbeweging ETA. De arrestaties werden in drie steden in Midden- en Zuid-Frankrijk verricht. Het is niet bekend welke positie de verdachten... binnen de terreurorganisatie hadden. Volgens de Franse minister van Middellandse Zaken... stonden vijf van de zes verdachten op de lijst van meest gezochte criminelen.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 Morgen begint de dag met zon, maar trekt er in de middag en avond... een gebied met regen over het land. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dennis mooi van de AWB vertelt ons waar de files staan. Er staat er eentje bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Voor het knooppunt Koemplein, twee kilometer. Wij zijn zo bij u terug met Dit is de Dag. U hoort het. Het zijn weer de Mercedes-Benz wegrijweken.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth de Goedemiddag 1 op de drie Nederlanders maakt zich ongerust... over het behoud van zijn of haar baan. En vijf jaar geleden was dat nog 16 procent. Arbeidspsycholoog Adelka Vendel is dat allemaal terug te brengen... tot de crisis, denkt u? Die angst... Uh, nou ja, grotendeels wel. Kijk, als er gewoon veel banen zijn, dan weet je ook dat je kunt kiezen. En uh, dan heb je minder angst om uh, van baan te veranderen. En als dat niet zo is, dan dus wel? Uh, ja, ja. ja. Ook aan tafel dichter Inmar Heidse. Hij overwon zijn angst om te reizen. En hij arriveerde zonder problemen per motor in Hilversum. Is dat dan ook weer een overwinning, Ingmar? Of... Ja, dat doe ik wel vaker. Dus dat, het, dus het, dat het, valt wel mee? Dat valt wel mee. Okay. Dus. En uh, tegen half vier is er uiteraard onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Hans Wap. En verder zitten hier ook nog aan tafel uh, Jori Zwart en Herman Pleij. En uw mening die horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website. Dit is de dag.nu. Steeds meer mensen zijn bang dat ze hun baan verliezen. En ook minister Asscher die realiseert zich dat dat ingrijpend kan zijn. Het is een zwarte dag op de dag dat iemand zijn baan kwijtraakt. En dat is voor ieder individu eh, dat heel hard aan. Iedereen heeft zijn betalingen. heus, kinderen, vrouw. Dus voor ons is het gewoon eh, verder eh, verwerken. Het maakt me ongelooflijk gemotiveerd... ...om met werkgevers en werknemers alles te doen om mensen aan het werk te houden. Ik wil ook geen dingen zeggen die de medewerkers misschien hoop gaan geven... ...en dat we dan morgen alsnog misschien slecht nieuws gaan krijgen. En er is niet één oplossing, een wet of een knop waar een kabinet op zou kunnen drukken. Anders zouden we dat wel doen arbeidspsycholoog Adelka Vendel. Veel oudere werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan. In vijf jaar is dat volgens de nationale enquête naar arbeidsomstandigheden verdubbeld. Ja, wat betekent dat voor de sfeer op de werkvloer? Nou ja, dan zie je dus dat, uh, dat mensen dingen zoals intimidatie, pesten, uh, veel meer zich laten welgevallen. Of in ieder geval, ze vinden het niet leuk. Maar uh, ja, ze gaan ermee naar huis en ze doen er minder aan. Want ze denken van ja, als ik het aan de klok hang, dan. Uh, dan uh, ben ik misschien bij baan kwijt. Hm. En dat zie je nog wel eens vaak. Ja, dat ja. als mensen zeggen van ik word geïntimideerd of ik word gepest... dat, dat ze dan vervolgens zelf de dupe zijn daarvan. Nou ja, hoge bomen vangen veel wind. Het is zo, als jij iets aan de grote klok hangt... misstanden wat vaak in de top zit of, of bij het management... die kunnen het dan, of dat willens en wetens is... of misschien vanuit onschuld, maar die kunnen het dan niet handhaven... dan, uh, ja, dan ben jij degene waar ze wel meer op letten. Ja. En dat is misschien niet gunstig op het moment ja. dat je je baan wil houden. Gaan mensen dan zich ook extreem aardig voordoen? Dat ze opeens heel vriendelijk tegen hun collega's gaan doen? Altijd koffie gaan halen? Of heel ja. aardig ja. tegen de chef? Of... Ja. Heb je trouwens ja, ja. al koffie, Herman? Ja. Nee, dat nee, ik daarop oh, oh, spreek. Ik zet het aan nu. Oh, okay. ja. Ja, dat lijkt me wel. Dat zijn gewoon normale menselijke trekken hè, die we zo bij elkaar Als we iets voor, voor elkaar uh, willen krijgen, dan gaan we gewoon ook inderdaad uh, wat aardiger doen. En bij sommige mensen merk je van, nou ja, dat is echt gemeend. En bij anderen weet je, hé, hey, daar zit wat achter. Ja. En uh, ja, dat zou kunnen zijn dat dat zo is. Ja. Ja. Kan het niet ook zo zijn dat het positief is? Omdat mensen denken, nou ja, misschien verlies ik mijn baan wel. Laat ik maar wat harder gaan werken. Of misschien wat meer mijn best doen. Dat het juist ook meer uit mensen haalt. Nou ja, ik ik kan die beroemde meneer citeren, elk uh, nadeel heeft zijn voordeel. O, ja. <laughs> en dat is ook gewoon zo. He, uh, elk probleem heeft ook zijn voordeel. He, als provocatieve psycholoog zie ik ook dat problemen ook vaak een voordeel hebben. En ze daarom in stand worden gehouden. En het is ook zo dat de proactiviteit van mensen nu heel erg gestimuleerd wordt. Want je moet heel goed kijken van, hé, hey, wie ben ik eigenlijk? Wat kan ik? Ik moet meer uit mijn talenten halen. Je kunt niet meer zomaar op de bank hangen. Nee. En je moet kijken, wat wil deze organisatie van mij, zodat ik nog aantrekkelijk blijf? Ja, ook wel weer heel vermoeiend, toch? Nee, waarom? Nee, dat kan, nee als, als je, je dat, dat steeds dat, maar af moet dus... vragen... Ja, maar als je dat niet doet, dan blijf je zitten. Dan blijf je zitten waar je zit. Ja. Ingmar, zei jij knikt instemmend. Ja, dat lijkt me dood van moeite. Dat. Maar ik, ik, voel, ik voel me af, maar dat is terzijde misschien een hele domme vraag. Wat is een provocatief psycholoog? <lacht> ja, dat is iemand die de ezel een beetje aan de staart trekt. Mm -hmm. En ja, mensen ja. meer uh, gelijk geeft dan hem lief is. He, dus als jij oh, zegt begrijp, van, uh, ja, ja. <tie> oké. Okay. Nee, ja, nee. Maar als nee. hij zegt van, uh, ik voel me heel rot, dan zegt u ja, dat ja, is, is helemaal niet alleen maar rot. Maar als ik u zo zie, dan denk <laughs> ik, u heeft helemaal geen slaap. Dat kleine kind dat, dat is echt. Uh, ja, dat is provocatief psycholoog. Ja. Uh, pesten op de werkvloer is dus in het onderzoek van vanmorgen uh, uh, niet uitgesplitst. Maar we weten dat dat probleem al jaren uh, bestaat yeah. en ook hoog is. Yeah. is uh, hoe is dat te verklaren? Want je zou dan denken dat horen we jaar in jaar uit dat het een probleem is. En het blijft blijkbaar gewoon bestaan. Ja, ik denk dat het, het heeft ook wel met macht te maken En wie is, ja, wie heeft de langste en dat soort dingen allemaal. Dat zie je gewoon in de natuur terug. He, als je, ik heb films met mijn zoon zitten kijken, Afrika. Dat was zo'n serie. En toen dacht ik, waar gaat het hier over? Het ging over welk mannetje stoot wie van de troon en waar vind ik een vrouwtje. Nou, dat zijn en dat de, gaat in het bedrijfsleven ook. Nou zo. ja, dat zijn mechanismen waarvan wij denken van, nou, die bestaan niet uh, in het bedrijfsleven, maar die leiden ertoe. Dat wij dus bepaalde gedragingen hebben. En dat is dus uh, dat uitzicht soms in intimidatie, in mm. pesten, in laten zien: van, hé, hey, ik ben beter of uh, ik kan het beter. De roddelen is ook zoiets. Maar dan hoort het er eigenlijk bijna bij, zegt u. Maar het, het geeft. Me, bepaalde mensen hebben er ongelooflijk last van in de ja. ja, vind, Ja, maar daarom vind ik ook het. Wat ik niet goed vind, is dat je het vingertje heel erg wijst. van oh, Wat een slechte mensen. Want dan verdeel je de mensen in goed en slecht. Dat, dat is niet waar. Dat, dat mm. klopt niet. Maar wat wel zo is, je kunt zeggen van... Hey, dit fenomeen is er gewoon. We houden daar rekening mee. Maar we tolereren het niet. Nee. En dat we goed zien van wat is nou pesten? Hoe zie je dat? Hoe ziet dat gedrag er concreet uit? Daar zouden we mensen enorm mee helpen... als ze dat op de werkvloer ook zouden zien en weten. Want dan kun je zeggen... Ik zie dit gedrag en wij tolereren dit niet. Nee. Dus of je houdt ermee op of je moet het ergens anders uh, vinden. Herman, ben je wel eens gepest aan de universiteit? Of heb jij wel eens iemand gepest? Nou, ik denk dat ik het nooit heb gemerkt of heb willen merken. Want dat laat ik inderdaad ook wel in het midden. Ik ben dus geneigd om te zeggen, ik ben nooit gepest. Maar waarschijnlijk heb ik een soort instinct... waardoor ik zorg dat ik niet merk dat, dat ik je gepest. ontzettend gepest word. Verdurend. Dus je hebt eigenlijk dus Ik denk gehad? dat het erg ingewikkeld is. Nee, helemaal niet. Nee. Maar ik sluit helemaal niet uit dat ik gepest ben... maar gewoon te onbenulligd ben om het gemerkt te hebben. Ja, hoe kan dat mevrouw Velder? Ja, nou, we hadden het er net even over. Dat kan een van die overlevingsstrategieën zijn. Want iedereen heeft een overlevingsstrategie. De ene gaat huilen, de ander gaat slaan. Sommigen denken, nou, laat het maar lekker van me afglijden. Niks aan de hand. Ja, ja. Is, maar, ik, maar ik wil er graag nog iets aan toevoegen. Want je vroeg, heb je ook wel gepest? En ja. op dat punt kan ik me niet zo opstellen. Want uh, dat heb ik zeker wel gedaan. En met de beste bedoelingen ook. Want dat, je dat je is gest... een beetje oh, het moeilijke. Okay. Nee, wacht nog even. Dat lijkt me het ingewikkelde van het analyseren van die situatie. Ik kan mij zeer veel situaties voor de geest roepen vanaf de lagere school zelf tot en met mijn werkkring... dat ik mensen zat te, te, een beetje te pesten, te relativeren. Is het Zo, niet plagen? Want plagen nou ja, okay, doe ik okay. ook. Want okay. ik plaag heel vaak mensen, okay. maar dan doe ik het met de intentie... Ja, dat is, uh, van, ja. uh, om ze sterker te maken. Nou. Kijk, precies. Wat ben ik blij dat je hier nou naast zit? Want daar kon ik dus niet opkomen. Want dat is inderdaad wat ik bedoel. En, maar dat is natuurlijk toch een vlottende grens. Dat is niet een hele duidelijke grens. Ja. En je zit dus iemand te plagen. om een beetje stemming te maken. Heel leuk. Een leuke stemming te maken. Ja. Een beetje te relativeren en zo. Maar soms kan dat wel een beetje doorschieten. Ik heb ja. het gevoel heb: ik ga een beetje te ver. Of dit ja. ja. had ik beter niet kunnen zeggen. Nee. En wat... die grens heb ik veel bewandeld. Oké. Okay. Ja. Wat doet u als u bij een bedrijf wordt geroepen. om uh, te voorkomen dat die dat sfeer die zo verziekt is. of om te zorgen. Dat die sfeer weer beter wordt. Hoe, hoe, hoe, hoe pakt u dat aan? Moeten de mensen on, ontslagen worden? Wat, wat moet er veranderen dan? Nou ja, soms kan het zo zijn dat je dus een uh, vliegende soep hebt en dan uh, inderdaad uh, is het goed om diegene eruit te halen. Hè. Dat kan zo'n 100.000 euro kosten als iemand, zoals uh, je zo'n uh, persoon uh, in de organisatie hebt. Maar eigenlijk wat ik doe is wat, wat jij zegt, uh, net. Um, ik kijk met de mensen samen van hé, hey, wat is plagen en wat is pesten? En waardoor worden mensen echt ziek? En, en wat kan nog wel in een organisatie? Want je moet niet een organisatie hebben waar mensen geen geintjes met elkaar kunnen maken. Dat vind nee. ik verschrikkelijk. Want dat, dat, dat duidt eigenlijk op een onveilige sfeer. Ja. En wat ik dan doe, is ik doe onderzoek, maar ik, ik laat ook heel goed aan de leiding zien van nou, ik kan heel concreet aangeven wanneer het pest is en wanneer niet. En dat gaat over de hoeveelheden, de sequentie, uh, wat mensen allemaal zeggen, hoe vaak achter elkaar. Ja. En dan heb je daar een soort, uh, nou, daar heb je een definitie voor en dan kun je zien, nou dat is echt pest. Zo is de analyse te stellen. En uh, trekken bedrijven er nog geld voor uit in deze tijd van crisis? Nou, ik denk het wel, omdat er gewoon veel uh, publicaties nu zijn over pesten, over intimidatie, ook denk ook uh, al de zaken in de kinderopvang. Uh, ik zie dat mensen echt bewust zijn van dat ze dat niet willen hebben in de organisatie, maar ze zitten vaak met de handen in het haar van hoe moet ik dat doen? Ja. Dat is nog heel, heel ingewikkeld. We gaan maar weer eens naar uh, live muziek. Joris Zwart, wat mm. uh, ga jij voor ons zingen terwijl je je gitaar nou, er weer ja, bijpakt? Terwijl ik weer even ga zitten. Um, ik ga het liedje Come Over spelen. Mm. Het is een vrijheidsliedje. Heb je dit ook? Want je bent in Vietnam geweest om op te treden. Dat je dit, klopt. Heb je dit ja. ook in Vietnam gespeeld? Ja, zeker. En het leuke is van dit liedje... Um, ik wil ook even mijn koptelefoon opdoen. Uh, er zit eigenlijk een koor aan het eind... Dus dat doe ik eigenlijk uh, altijd met het publiek. En dan vraag ik of ze het mee willen zingen. En de uh, die deden dat, zeker. Uh, en uh, ja, dus ik heb het liedje daar ook gespeeld. Het was ontzettend mooi. En dat vraag ik dus normaal ook. Maar we zijn hier natuurlijk met niet zo vele, Maar Wij het, mogen meezingen. Je mag meezingen. Ja, ik durfde het ook niet te vragen. Maar ja, nu je het zei tegen me, denk ik, nou ja, dan... Licht ik het maar. Nou, we gaan spelen en we kijken wel even wat we doen. Maar het hoeft niet, hoor. Met mag al zo Kijk. op de achtergrond. En meneer van de geluidsband gewoon heel veel galm op alle. Dan komt het goed. Nee. <laughs> Oké, okay, dat liedje Het maar over. Longing for your touch and I'll have my freedom, today's the day We'll carry on, today's the day I'll have my freedom And it takes us higher of the ground Ja, we durften toch eigenlijk niet mee te zingen, Jori. Dankjewel. je wel. over. Je hoorde <laughs> ons wel. Ja, in, in, innerlijk zongen wij. De Utrechtse dichter, Ja, toch? Utrechtse dichter. Er dus, zit dus in... nog heel veel galm op jouw stem, of oh, niet? Nee hoor. Nee, maar dan hoor ik dat wel. De Utrechtse dichter Ingmar ze zit hier aan tafel. je hebt al heel lang? Had jij een reisfobie en uh, dat overviel jou ooit in een trein? Je hebt daar ooit een Eerder boek overgeschreven. Scooterboek heet dat. En nu uh, uh, nieuw boek, reisoefeningen. Toen je dat scooterboek had geschreven, toen kreeg je daarna spijt. Spijt als haren op mijn hoofd. Ja, waarom? Uh, nou, ik dacht... Ik vertel wat verhalen. Uh, ik, ik vond het nuttig om dat te vertellen. Ik dacht, daar heeft de ander misschien ook nog wat aan. Uh, en dat was ook op zich wel zo. Maar wat er al gebeurde, was dat ik in elk pers... Ik wist niet dat persmapjes bestonden. Oh nee. Ik was erg dom. Ik was 35, wist ik veel. En uh, ik, ik, ik stond zeg maar binnen een jaar in elk persmapje in, in Nederland... Uh, te boeken als media, genieke fobicus. Daar was het me niet zo om begonnen. Zeker niet op het moment dat ik langzaamaan een beetje uit begon te breken... Ja. werd ik daar voortdurend aan herinnerd. En op een gegeven moment was het zo dat, dat ik... Uh, uh, in, nou te, vol, volgens mij... Of, of een interview nou daar iets mee te maken had of niet... ik heb zelfs een keer in Matthijs van Brinker hier, hier gezeten. ik weet niet meer wat ik kwam vertellen... het was iets met de dom geloof ik... en binnen één minuut staat we weer over die reizenangst te lullen. En toen dacht ik... Ja, daar is het me niet om begonnen. En toen dus dacht... ik, ik had spijt. Ja, je had spijt. Ja. En toen dacht je: dan schrijf ik er nog maar een boek over. Ja, ik dacht: als ik, als <laughs> als ik er toch wel in al die persmaapjes sta, dan is het misschien ook wel leuk om ze naar buiten te treden. Zeven jaar later met de mededeling dat het uh, de goede kant op gaat. Dat, ja. dat, dat, dat, dat het ook overwindbaar is. Maar dat is iets wat, wat mensen altijd wat, wat minder onthouden. Zeg maar. van, mensen onthouden wel van, oh, dramatisch erg, lullig, ook. Maar niemand, uh, als je denkt, van, ja, maar het gaat alweer veel beter, dat slaan mensen niet op. Dat is niet interessant genoeg. dan? Ik, nee, dat, dat, dat, dat begrijp ik ook, want ik hou ook echt van drama's in levens van anderen. Maar ja, op dat op zich, ik er is de, goed nieuws. Ik schrijf ja. dat boek en dan kunnen we er niet omheen. Maar ik wil nog even weten van hoe het zicht, want ik heb dat niet allemaal gehoord hoor van jou. Wat was er dan aan de hand? Je woonde in Utrecht en je kon de stad niet uit. Ja, dat, ik kon slecht de stad. Ik, ik had gewoon een, een, een, een, een paniekstoornis uh, uh, die, die, die zich in mijn geval uitte in een fobische reisangst. Op zich een behoorlijk veel voorkomende uh, fobie. Dat is niks bijzonders, maar, maar het is vrij invaliderend. Omdat je inderdaad, uh, ja, sommige mensen die komen hun straat niet eens uit, zeg maar. Nou, ja, ik kwam de singles van Utrecht niet uit. En Utrecht is erg mooi, maar... Uh, je moet ook eens verder, wa wa je want weg, ja. je bent dichter. En ik neem aan dat dichters niet worden natuurlijk gevraagd voor uh, van alles en nog wat. Ja. En dan moest je altijd nee zeggen. Uh, nou Als het de als, als ver buiten Utrecht was en als er niet iets kaipachtigs uh, te regelen was... ja dan moest ik zeggen, sorry, uh, uh, dat gaat niet. Nee, dat is natuurlijk jammer. Ja, dat is ook voor je werk natuurlijk niet goed. Dus dat geeft ook nog inderdaad ja, dus ik ik, ik, ik mezelf een beetje van mijn werk af. Oh, ja, dat kan, zo bekijkt, ja. kan ook nog ja, ja, ja, Het voordeel hiervan is, kijk, het mooie van jou, ik kom jou altijd tegen in Utrecht. Jij hoort bij mij bij Utrecht. Jij kent alle hoekjes van Utrecht. Voor mij sta jij symbool voor Utrecht. Dus maar, dat is het voordeel. Het heeft voor ook jouw iets opgeleverd. Wat je, wat je zegt is waar. Het maar heeft, hij wilde het, misschien wel wat anders dan Utrecht. Had. Tuurlijk, nee, ja. dat snap ik. Dat snap ik. Ja, maar het feit ligt er. Het is en voor heel veel beperkingen geldt dat. Ze leveren ook iets op, ze leveren een focus op. Ja. Dus het is niet alleen maar slecht geweest. Nee. Op een gegeven moment dacht je wel zelf van ik wil nu er gewoon vanaf. van af. Toen ben je ja. een beetje, nou een beetje, toen ben je behoorlijk gaan zoeken. Um, en dat viel nog niet mee. Nee, ik heb, uh, nou, ik, ik heb een, kijk, een, een, een standaard oplossing, zal ik maar zeggen... is dat je uh, een, een, een, een psycholoog uh, aangeraden krijgt... die iets uh, cognitieve gedachtstherapie achter met je gaat doen. En dat heb ik een paar keer achter elkaar geprobeerd... en daar kwam ik niet zo heel erg ver mee. Want je bleek uh, geen probleem te hebben. Of tenminste geen trauma waar het uit voortkwam. In elk geval uh, dat niet. En die... die, die, die, die die therapie, dat sloeg niet zo aan bij mij. En dat, dat, dat slaat in heel veel gevallen trouwens wel aan. Dus het schijnt een hartstikke succesvolle therapie te zijn bij mensen die, die fobie hebben. Maar ja, het, het deed voor maar mij jou niks. niet. Nee. Dus toen mocht ik zelf maar een beetje rond te shoppen. En ik, ik dacht van laat ik proberen een stuur letterlijk in eigen hand te nemen. En ik, ik heb eens een brommer gekocht en daar ben ik rondjes om, om Utrecht gaan rijden. En nou dat. De wereld werd al iets groter. Ik bedoel, houd het nieuwe gein. Het zijn geen metropolen. Maar ik was er een tijd niet geweest. En toen dacht ik: als ik nog wat harder kan, dan kom ik misschien wat verder. Dus toen heb ik een motorrijbewijs gehaald. Ik ben nu ook hier met de motor. En, uh, en uiteindelijk ook een rijbewijs voor een, voor een auto. Wat natuurlijk prettiger is. Want dan kan je net zo hard. Ja. Uh, maar het is, het, het is wat comfortabeler, vooral voor lange stukken. Maar heb je jezelf dan genezen? Of heb je daar toch ook anderen bij ingeschakeld? Op als, als, je, als je een fobie hebt, dan genees je jezelf altijd. Want je moet er zelf mee oefenen. Uh, maar iemand moet wel geholpen worden, heel veel mensen. Ja. Want op een gegeven moment sta, beschrijf je in je boek dat jij de, de redelijk omstreden psychiater Bram Bakker tegenkomt. Ja. En dat, dat dat ook de eerste hulpverlener is die naar jou toe komt. Ja, en dat, dat, dat was wel uh, prettig inderdaad. Want kijk, die uh, uh, de gezondheidszorg, dan schreeuw je gezondheidszorg voor zulke lichte dingen als fobieën. Want kijk, met, met, een, met een fobie heb je nauwelijks recht van klagen in de zin van je, je, je bent niet schizofreen of zo. Nee, maar, je, je, maar het is wel je, vrij lastig toch? Tuurlijk, het is lastig, maar het, het ik doe is goed te behandelen. Die provocatieve. <lacht> oh, provocatieve uh, ja. <lacht> ja. Ik vond het werk. Ja. Ja. <lacht> <Ja. lacht> het is ontzettend ja. lastig. <lacht> hey, het, het, is, het, het, is, het is een stom probleem, het is een lastig probleem. Maar hoe dan ook, ik heb dat nooit een psycholoog ontmoet. Te, tenminste, niet bij die, bij die, die uh, groep-achtige instellingen. Die gewoon zei: Weet je wat? We sparen even een maand op. Dan, dan heb ik virotherapie voor jou over. En dan gaan we even met de trein naar Groningen. Ik zeg niet dat ik er dan van af was gekomen, maar. Had je wel geholpen? Het had misschien wel geholpen. Een ja. Bakker die stapte in, in de trein, die kwam naar, naar Utrecht. De, daar heb ik hem een paar biertjes mee gedronken. En het enige wat hij eigenlijk zei, van je ja, denkt wel dat je alles geprobeerd hebt. Maar eigenlijk heb je drie keer hetzelfde gedaan. En de eerste keer werkte we het dan niet. Dus je, je moet wat anders proberen. Ja. Nou, hij heeft, heeft, heeft me een aantal dingen aangeraden van probeer dit, probeer dat dus. Dat hoeft ook geen maanden te duren. Als je dan drie keer denkt, het helpt niet. Gewoon door naar het volgende. En rommel net zo lang aan, totdat je misschien verder bent. En is het niet gelukt, nou, dan heb je ook wel alles geprobeerd. Ja. Dus dat ben je toen gaan doen. En waar, ja. kwa waar kwam je toen bij uit? Wat hielp dan uiteindelijk? Ik kwam het uit terecht bij een EMDR-therapeut... Of ik nooit een MDR-sessie heb gehad. Want die man die, uh, ja, hoorde me aan. Die zei van, nou, je, je, hebt, je hebt helemaal geen posttraumatische stressstoornis of zo. Uh, ik ga je gewoon coachen. Ik denk dat ik je in zes sessies een heel end uh, hebt. Dus ik, ik was al tien jaar bezig. Hè, en en, en halfjaarlijkse traject om psychologen. En zo'n coach die zegt tegen je van... Nou, in zes sessies moet het wel nou misschien zeven. Dus ik die man echt in regisseerd uit. van geloofde hem van, niet. Nee, van, de, de, van de, sorry maar. Uh, dat, dat moet ik nog zien. Maar dat, dat bleek inderdaad wel degelijk uh, wat, wat, wat leerde hij jou dan? Het, hij Leerde me eigenlijk uh, dat ik, wat op zich een goede cognitieve gedachtherapeutje ook kan leren. Maar blijkbaar werkte dat bij mij niet op die manier. Dat je je gedachten wel degelijk kunt sturen. Als je, als je goed blijft nadenken bij wat je denkt en wat je overvalt. En hoe de relatie tussen je gedachten en je angst is. Kun je op een gegeven moment daar een rem op zetten. Het is niet makkelijk, maar je kunt het leren. Ja. Ik, ik ben zo benieuwd naar de relatie met je schrijverschap. Ik bedoel, uh, komt je schrijverschap hieruit voort? Kan je schrijverschap een remedie zijn? Hmm. Uh, of is het juist andersom? Uh, er, het... Zijn, er zijn vrij veel schrijvers die uh, dit soort problemen hebben. Hè? Ik ja. ik, dat hoor je vaak, relatief vaak. Hè? Dat dat klopt. Herman Brusselman, zo maar eens wat je natuurlijk, ja. Hè? Ja, inderdaad. En natuurlijk. Maar Proest ook, af enfin, een ja. heleboel schrijvers. Ik, ik denk dat het hand in hand gaat. Uh, ja, ja. Ik denk niet dat het een uit het ander voortkomt. Maar in, in, in die zin, zeg maar, dat, dat zeg maar uh, uh, pro ook vaak blessures hebben. Het is meer, ja. Van, ja, het, op, op zich komt het ja. een niet, ja, komt misschien deels voort uit, uit het ander, het, het, maar het onderhoudt een complexe relatie, zeg maar. Van als, het, uh, als het even mee zit, ja. hoeft het een het ander niet niet in de weg nee, nee, nee, precies. Maar, maar je raakker. kunt je er van alles bij voorstellen. Ja, natuurlijk. Iemand die zich verdiept in zichzelf, een schrijver, hè, die doet op een ja. of andere manier zich altijd verdiept in zichzelf. Dat je ja. neigt om je op te sluiten, is ja. heel bekend bij, bij schrijvers. Ja. En maakt denk, denk ik wel vatbaar voor dit soort klachten. Lijkt, ja. lijkt me zeer waarschijnlijk. Ja, ja. Want dit ja, is bij creatief bevlogenen, ja. komt het volgens mij echt veel, veel vaker ja. voor. Je schrijft uh, heel onroerend in je boek. Het eerste moment dat je de zee weer ziet. Want dat is iets waar je net het naar verlangt, eigenlijk. Maar je kan er maar niet bij komen. En dan komt het moment dat je er wel bij kan komen. Ja. Wat betekende dat? Uh, dat, dat, dat, dat was geweldig. En dat was tegelijkertijd ook, ook, ook volstrekt normaal. In deze is het precies hetzelfde als de, als de, als de geboorte van je, van je kind wat dat betreft. Het is, ook het, het is het meest bijzondere wat er bestaat. Tegelijkertijd is het er keer denk je, ja, ja, ja tuurlijk. <lacht> Heb ik daar zo druk om gemaakt. Maar het was heel moeilijk voor je om er te komen, want het was ja, ver het was weg. Een, ja, het was een, het was een, het was een, het was een heel eind. Het was veel geoefend. Maar op een gegeven moment kwam die, die zij eigenlijk ongemerkt dichterbij. Ik ging steeds meer oefenen met de auto. Ik was een paar keer in Haarlem geweest. Nou, was je er bijna in de, uh, de ja, dan ben je er dus al bijna. Maar stom is, als je, als, je, als, je, als je een reishobie hebt... dan kun je je niet voorstellen... dat zeg maar, van, iets, iets kan een kilometer verder weg zijn... en je denkt, hoe moet ik daar overheen? En, en pas als je er staat, denk je... het was gewoon om de hoek. Yeah. Ik, ik, ik was er al drie keer vlakbij. bij. Weet yeah. je wel. Dus dat, dat, dat, dat, dat is trouwens ook een voordeel van zoiets... Uh, de, de ontdekkingen en de overwinningen, dat is echt, echt iets geweldigs. Ik bedoel, uh, uh, uh, als, als, een, als, als een normaal mens uh, Amsterdam binnenrijdt... na een aantal maanden, denk ik, nou, leuk, Amsterdam. Terwijl ik dacht echt van, Amsterdam, yes. <lacht> en voor die zee, ja, dat was allemaal geweldig natuurlijk. Het was, het was een mooi, mooi, mooie, heldere dag. En het was, het was avond, de zon begon al, al een beetje te zakken. En we komen zo de pier op. En, uh, en, en daar ligt hij dan. En er is hij weer. En er is eigenlijk, dat is ook het aardige in Disney is de zee ook een soort... Uh, net, net, net als een sterrenhemel een soort oude vriend. Het maakt niet uit hoe lang je elkaar niet ziet. Je ziet, je ziet ze even en je denkt ja, dat, dat, also, also, alsof ik nooit weg ben geweest. Wat is het volgende doel? Uh, New York. New York. Ja, Kijk daar eens ben uit. ik nog nooit geweest, dus dat is echt een uh, stap verder. Dat, dat, dat zie ik niet terug. Dat zie ik voor het Maar dat kan nog even duren, want je schijnt daarvoor te moeten vliegen. Ja, dat klopt. <laughs> dat is een volgend punt. Nou, dat horen we dan graag nog van je. Wij gaan naar onze dichter bij de dag, en dat is vandaag uh, Hans Wap. Hans, goedemiddag. Goedemiddag. Jij zit in je eigen huis. Ja, ik zit, in mijn, nee, ik zit in mijn atelier. Je ja. zit in je atelier en daar hoeft u je niet uit om dit gedicht te schrijven. We gaan, nee. ga, we gaan graag naar je luisteren. Second opinion. In de zorg bedachten ze dat twee meer weten dan één. Een arts is tenslotte ook maar een bankier. Als sommige doktoren vinden dat de tweede mening wel door de zieke kan worden betaald... staan verzekeraars achter de goal te huilen van het lachen. Dan maar in één klap door naar de derde mening. Hopelijk zit die wel in het basispakket. Net als straatvrees dat de actieradius van een mens kan beperken... tot de spreekkamer van een psycholoog. Het reisgeld dat je uitspaart gaat naar de zorg. In het wilde Westen moest je rake klappen uitdelen. In het wilde Oosten kan je in een paar jaar grote klappen maken. Je moet wel slim, snel en doortastend zijn... Anders kan je beter huis-aan-huis huis verzekeringen gaan verkopen. Dankjewel, Hans Wap. We zullen het even voorstellen aan Dirk Sauer of dat misschien ook nog een perspectief is. Dank je. We lezen het gedicht. Later vandaag is het terug te lezen op de website. Dit is de Dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. We danken, ik dank de gasten. Dirk Sauer, Ellen Verbeek, Leon Kempeneers, Adelka Vendel... Ingmar Huidse, Herman Pleij en Jori Zwart. En Jori, we geven twee van jouw uh, LP's weg. Dat is ja, aan... Uh, ja. Tjeerd Dickhof die zegt, ik hou ontzettend van pure muziek... zoals Jori die maakt, en dat gaat niet boven de sound van een ouderwetse LP. Yes. En uh, de tweede is Francine van Leeuwen, zij wil de CD of de LP graag winnen... want haar oudste dochter kan hem dan meenemen naar Princeton volgende week... Ah. en daar reclame voor jou maken. Oeh, dus daar gaan ze heen. De gaan meteen, uh, de ik villa. Ik zal er wat leuks op zetten. Doe dat. Zometeen de villa, Villa VPRO, met uh, Tesselblok en Ger Jochems. Ger, wat gaan jullie doen? Dag Elsbed. Uh, wij praten met Ar Arnold Bakker, Engeland Watcher... want de Britse conservatieven... Nou, jullie gelezen natuurlijk. hebben vorige week een gevoelige oplazen gehad bij de provinciale verkiezingen. Het gaat om counties, zijn een soort provincies. Uh, de, de, de Tories verloren de meerderheid in negen counties. En Europa was een heel belangrijk thema. Wat betekent dat voor de houding van Groot-Brittannië in Europa? En gaan de Britten de EU ooit verlaten? In Maastricht zijn gisteravond een aantal coffeeshophouders opgepakt... omdat ze wiet aan buitenlanders verkochten. Pardon, zou je zeggen? De rechter had het verbod erop toch verworpen? De gemeente die malig heeft aan de rechter, wat zullen we nu weer krijgen? Dat gaan we vragen en voorleggen aan, onze, aan een deskundig strafrechtadvocaat. Tot straks in de villa. Dit is Radio 1. Het is 1 uh, minuut over half 4. Hier is Mark Visser met het NOS-journaal. De discussie rond de fietstunnel onder het Rijksmuseum in Amsterdam blijft voortduren. Vanochtend werd bekend dat Stadsdeel Zuid de tunnel vanaf volgende week maandag... alleen s'avonds en s'nachts wil openen. Maar de gemeente komt er tegen nu in actie. De tunnel moet ook overdag gewoon open, vindt Amsterdam. In drie steden in Midden- en Zuid-Frankrijk zijn zes mensen opgepakt... die lid zouden zijn van de Baschische afscheidingsbeweging ETA. Het is niet bekend welke positie de verdachten binnen de terreurorganisatie hadden. Maar volgens de Franse regering stonden vijf van de zes verdachten... op de lijst van meest gezochte criminelen. De zondag vermoorde Curaçaose-politicus Wiels is herdacht in de Eerste Kamer. Voorzitter De Graaf noemde Wiels een gepassioneerd politicus... met diepe betrokkenheid bij zijn land... De Tweede Kamer is nog op recess en zal Wiels waarschijnlijk later herdenken. Het onderzoek is in volle gang. Ooggetuigen zeggen dat Wiels is doodgeschoten door één schutter. En grote drukte bij Paleis het Loo. Vandaag is de eerste dag van de tentoonstelling... over de inhuldiging van koning Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk. Paleis het Loo heeft externe beveiligingsmensen ingehuurd... om extra toezicht te houden op de topstukken... zoals de kroon en de rijksappel. Dat is het belangrijkste nieuws. Dennis Mooi van de ANWB heeft verkeersinformatie voor ons. Er staan nu drie files bij Amsterdam. Op de A10 West richting Zaanstad voor het Koenplein, twee kilometer. En op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giezendam, vijf. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort... daar staat bij Leusden, twee kilometer. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. ING wil af van de staatssteun, maar de staat stribbelt tegen. En wereldwijd knoeien bedrijven met cijfers om resultaten mooier te maken dan ze zijn. Daarover na vier uur in ons panel Klinkende Munt. De anti-Europa-partij UKIP in Engeland de hoge ogen bij de provinciale verkiezingen. Afgelopen donderdag is Groot-Brittannië voor eeuwig verloren voor Europa. Daarover praten we met Engeland-watcher Arnold Bakker. En Metropolis Radio duikt vandaag onder in de riolen van Antwerpen. Uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is tot half vijf VillaWPRO. De koffieshops in Maastricht en omstreken hebben afgelopen zondag weer gewoon wiet verkocht aan buitenlandse klanten. Geen bezwaar, want de rechter had het verbod erop van Maastricht toch verworpen. Burgemeester Onderhoes, Onderhoes riep vervolgens flink dat hij keihard zou optreden, maar de politie liet de koffieshophouders met rust. En toch, wie had dat gedacht, lichtte de politie gisteravond ineens drie koffieshopmedewerkers van een bed. Ons pendelit, strafrechtadvocaat Sidney Smeets, hij schreef een boek over het Nederlandse softdrugsbeleid. Goedemiddag Sidney. En goedemiddag. goedemiddag. De gemeente zegt dat ze gewoon door mogen gaan met het handhaven van het zogenaamde ingezeten criterium. Dat betekent kortweg dat aan buitenlanders niet verkocht mag worden, alleen aan ingezetenen. De rechter heeft dat verbod dus afgewezen. Afgewe uh, um, Voor we daarover verder gaan, um, legt nou even uit waarom de rechter dat besliste. Nou, De rechter heeft dat beslist omdat ze eigenlijk zei dat de, het... het, het, het ...verbod om te verkopen aan buitenlanders discriminerend is. Dat is in strijd met artikel 1 van het 12 12e protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En op zich zou het misschien best mogelijk zijn om zo'n discriminerende bepaling op te nemen... ...maar dan moet je heel goed motiveren waarom je dat doet. De proportionaliteit moet dan zeg maar inhoud zijn. En de gemeente heeft dat niet gemotiveerd en kan het ook helemaal niet motiveren waarom het nodig is. Want daar kom je eigenlijk bij het fundamentele probleem welk probleem moet er nou precies opgelost worden door het weren van buitenlanders? Dat heeft tot nu toe nog niemand kunnen uitleggen. Nee, ja. Nou zegt de gemeente, ja, die uitslag van de rechter kennen we. Maar wij mogen rustig doorgaan met de handhaving zoals we gisteravond gedaan hebben. En ondertussen zorgen we dan dat we binnen uh, heel kort met een veel betere argumentatie komen. Nou, dat lijkt me een onjuist standpunt. Uh, ten eerste alleen al omdat de rechtbank zelf middels een persrechter heeft gezegd... nou, wat ons betreft betekent deze uitspraak dat de koffiesophouder gewoon weer aan buitenlanders mag verkopen. En als de gemeente dat anders ziet, dan moeten ze of een kort geding starten... of een nieuw besluit nemen en beter motiveren. Nou, geen van beiden is volgens mij op dit moment nog uh, aan de orde. Um, maar daarbij, uh, ja... Je kunt wel een nieuw besluit nemen. Kijk, dit gaat om bestuursrecht en dan gaat het meestal om hoe motiveer je het allemaal. Alleen als je die motivering niet hebt en uh, tot nu toe eigenlijk vanaf uh, vorig jaar uh, juni toen die wietpas is, oorspronkelijk is ingevoerd... is er nog nooit een goed argument gekomen waarom het eigenlijk nodig is. Dat is ook een van de grote kritiekpunten tegen de wietpas geweest. Dat niemand kon uitleggen waarom die wietpas eigenlijk nodig was. En datzelfde geldt voor de verkoop van buitenlanders. De overlast die het oplevert is uh, parkeerproblemen. Nou, dat is heel vervelend als je... Die daar in de buurt woont, maar dat is allemaal overkomelijk. Terwijl daar tegenover staat dat als je het verbiedt, dan ontstaat er een enorme straathandel. En die straathandel levert ja. veel meer uh, problemen op. Ja, die, dat is gewoon de, Ja, dat is de problematiek van de, de, de wietverkoop daar en de toeloop van buitenlanders. Maar even, ondertussen, even heel op de korte baan... ondertussen heeft de gemeente gewoon op eigen houtje besloten... dat de uitspraak van de rechter een opschortende werking heeft. Hè, zolang wij eh, aan het nadenken zijn over een betere argumentatie... kunnen wij het gewoon blijd uitvoeren. Namelijk buitenlanders weer. En wie daar schijt aan heeft, die pakken gewoon op. Ik zou als rechter daar behoorlijk de pest over in hebben. Ja, dat zou ik ook hebben als rechter. Het, uh, het, er zijn namelijk allerlei redenen waarom je als rechter kunt vinden dat een uh, uitspraak wel degelijk onmiddellijk uh, kracht heeft. En ik denk dat in dit geval, op het moment dat je gewoon zegt, ja de gemeente heeft niet aangetoond dat dit proportioneel is, het is gewoon een strijd het discriminatieverbod, dat je dan als uh, gemeente wel een hele grote jas aantrekt als je zegt, ja. Van, nou ja, die rechter die heeft het allemaal niet goed begrepen. Wat zijn de consequenties zit niet voor de gemeente? Want ze hebben gewoon maling aan een rechterlijke uitspraak. Ja, nou ja, voor de gemeente aan zich zullen er niet zoveel consequenties zijn. Er zullen hoogstens, denk ik, wat schadevergoedingen worden gevraagd uh, door de koffiehoophouders. Uh, maar uiteindelijk voor de strafrechtsketen of de, de rechterlijke keten uh, die nu in gang wordt gezet, kan het wel degelijk behoorlijke consequenties hebben. Want het kan goed zijn, en ik stel mij ook zo voor dat het zo is, ja. dat een strafrechter zal zeggen van, uh, ja, deze mensen die kunnen helemaal niet vervolgd worden. Want uh, wij hebben notabene als rechter zelf gezegd dat ze dit mogen doen. Ja. Maar ik bedoel... Ik... Ik snap niet helemaal waarom de gemeente hier niet behoorlijk voor moet opdraaien. Ik bedoel, kan iemand de gemeente niet aanklagen wegens dit gedrag? Ja, nou ja, kijk, op zich is het heel moeilijk om een uh, overheidsinstantie of een overheid, een lokale overheid, uh, bijvoorbeeld strafrechtelijk aan te klagen. Het kan wel, maar... Dan moet er wel heel veel aan, uh, aan de hand zijn. Dus strafrechtelijk gezien zal het moeilijk zijn. Het zal denk ik meer in de sfeer liggen van uh, schadevergoedingen. Hè? Ja, dus maar dat, dat kan uh, lekker dat, oplopen natuurlijk. Hè? Dat kan zeker oplopen, want het gaat hier natuurlijk ja. om het sluiten van zo'n koffieshop. Nou, die heeft een behoorlijke omzet. Dus reken maar uit wat voor een uh, bedragen dat kan opleveren. Ja, eigenlijk is hier heel simp simpels aan de hand. Hè? Het ego van onderhoes is dermate groot dat je niet, niet kan hebben dat de rechter zijn beleid ook kruist heeft. Nou, dat weet ik niet. Ik ken Onno uh, redelijk, dus ik weet niet of dat nou helemaal... Oh, je kent hem? Ecolift. Ja, ik ken hem zeker. Oh, maar, doe eens een, uh, do, do, maak eens een, een eigen analyse dan, die op veel meer gebaseerd is dan die van ik, mij. Ik denk dat dit een iets is. Uh, ik denk niet dat het met het ego van uh, Onno Hoes te maken heeft. Okay. Maar zijn partij, de VVD, heeft natuurlijk een uh, duidelijke lijn gekozen tegen koffie En uh, ik denk dat hij daarin uh, meegaat. En uh, nou. dat hij uh, gewoon de staatssecretaris en, en de minister niet wil laten vallen. Uh, ik denk niet dat, ze, dat Onno Hoes nou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 Het is vies, het stinkt en journalisten worden er niet graag mee geassocieerd. Het riool. Dit alles weerhoudt onze correspondenten niet om wereldwijd de afvoersystemen te verkennen. Metropolis duikt deze week de riolering in. Gisteren hoorde u hoe Congolezen in de stad Bukavu hun eigen riolen moeten graven. Ja, het riool kan niet meer ondergronds. Nou ja, dan maar bovengronds. De bevolking graaft zelf ook riolen langs de weg... om maar van dat vieze water af te zijn, zoals Olivier. En vandaag gaan we naar Antwerpen. De meeste bezoekers van deze prachtige stad gaan naar het Rubenshuis... het Diamantdistrict of het Modekwartier. Maar onder de grond valt ook heel veel te ontdekken. Deze die komt waarschijnlijk als een zijkanaal in het grote kanaal weer uit... als ik het zo zie. Midden in de Leeuw van Vlaanderenstraat in Antwerpen staat een groepje toeristen naar een putdeksel te turen. Klopt dat? Ja, ja. ja. ja. Ondergronds, hè. ondergronds. En dan de volgende ondergrond is de ruie. Deze mensen zijn net in de ruie geweest. En één bezoek aan het ondergrondse Antwerpen... maakt dat je nooit meer hetzelfde door de bovengrondse straten loopt. Ook ik daal af in de gewelven van Antwerpen... met ruiengids Daniel Raas. Er moet een beetje sterk voor zijn. een beetje tegen de geur kunnen. Voor mij is dat niet moeilijk, want ik heb zin in En wat is dat? Nou, dan ruik je zo goed niet. Ja, Uw u, u overkasten moet u zeker niet aanhouden. Dat is 16 graden, vochtig en geen zuchtje meer. We houden allebei wel een beetje van uh, culturele dingen en dingen die normaal uh, andere mensen niet doen. De keuze was of het Rubenshuis of dit. En dit vonden we wel heel erg spannend. Dat is een knijpkatje. We krijgen ook een overal. moest er toch iets uit de lucht vallen. We zien er een beetje uit alsof we in een operatiekamer staan, hè? Ja, nog wel. Nog in fluoriserend groen en met grote kaplaarzen aan. En een muts. Ginder is de schelde, wij gaan ons oriënteren. En Ginder is de grote markt. In de middeleeuwen zag Antwerpen er net uit als Amsterdam. Acht kilometer grachten, die ook dienden als riool. Maar binnen de stadswallen werd het te druk. Het leidde tot stank en ziektes. Dus mochten mensen hun huizen op de ruien bouwen. Dat bordje, straatnaambordje hangt hier al van in de 19e eeuw. In 1885 waren alle grachten overwelfd. Nu lopen er rioolbuizen door met twee verschillende functies. Ik ga al nog even dat hier het DWA is, hè? droog weerafvoer, het vuil. We zullen er straks wel eens in kijken. Hè? En dat hier dus het RWA, het regenwaterafvoer is. Alleen bij zware regenval lopen de ruien nog vol. Dan zijn ze te gevaarlijk voor toeristen. Ja, we gaan allemaal oversteken. Maar op een droge dag als deze is er nog genoeg avontuur. We stappen een 4, 500 meter in het piekendonker. Als je schrik hebt, dan moet je gewoon een liedje fluiten. Dat is heel erg. Dat, helpt. 1, oh. dat is ook 2, 12. Dit helpt, zo tussen je neus onder je overal doen. Wij hebben gestapt onder de, onder de terrassen van de Grote Markt. Die mensen die daar een duveltje of een biertje drinken, die weten niet dat dat hieronder zo vuil en zo smerig is. En dat er eerst stinkt. Ach, nee. godverdamme! Een wow. dode rat. Kijk, kijk, kijk. Daar gaat hij. Ja, ja, ja. ja. Hij komt terug. Kijk, juist naast de watergoot. Rechts van de watergoot, ja. Dan gaan we een beetje opjagen. Hè. Lopen ze weg. Er waren ratten te veel. En toen waren de toeristen ja, dan niet zo gelukkig mee. En uh, toen heeft Aquafin, Aquafin, dat is de, ver de, ver de vereniging die verantwoordelijk is voor de ruien en voor de riolen. Heeft dan een beetje van die plastic zakjes gegeven. Daarin zijn tarwekorreltjes vermengd met een rood productje. Dat zijn bloedverdunners. En het minste dat ze, minste dat ze zich kwetsen, bloeien ze dood. En door het feit dat ze te veel vergif gekregen hebben, zijn er nu te weinig. te weinig? Te weinig? Er kunnen ook te weinig zijn? Maar te weinig, ja. Kijk, als wij. Een rondleiding geven, en je hebt geen enkele rat gezien. Dat is niet leuk. We moeten toch tenminste naar huis gaan vertellen dat we een paar ratten gezien hebben. Hè? Na twee uur wandelen spuit ruige gids Daniel onze laarzen schoon en zoeken we het daglicht weer op. Alle bezoekers zijn tevreden. Alleen dat ene meisje kijkt een beetje bedrukt. We willen vanavond nog naar het café. Ze maakt zich een beetje zorgen over de stand die ze bij zich draagt. Of er wel jongens op jullie af zullen komen. Ja, bijvoorbeeld, ja. Ik denk dat ze zich daar druk om maakt. Dat was een bijdrage van Maartje Duin. En morgen is Metropolis in Spanje... het land waaruit vandaag het treurige bericht komt... dat een dakloze Duitser... Op Mallorca is overleden. Hij woonde daar in een rioolbuis, onder ergens op dat eiland. En is aangevallen door ratten en overleden aan die beten. Morgen dus in Spanje. En dit bericht heeft onze correspondent er niet van weerhouden... om hemel en aarde te bewegen, om af te mogen dalen in dat riool. En dat kostte hem heel veel moeite. Hij is namelijk eigenlijk te lang. Maar dat hoort u morgen allemaal. Ik ben benieuwd wat hij daaraan gaat doen... Wij gaan het eens lekker uitgebreid hebben over de opmars van de UKIP in Groot-Brittannië. En de UKIP, dat is de United Kingdom Independence Party. En deze Europese anti europese de Europese partij, UKIP in Groot-Brittannië, die zit in de lift. Die doet het heel erg goed. En daarmee lijkt Engeland verder af te drijven van het Europese vasteland. Bij de provinciale verkiezingen, eigenlijk verkiezingen voor de counties... maar een soort provincies, heeft UKIP een gevoelige tik uitgedeeld... aan de traditionele partijen en vooral aan de regerende conservatieven... van premier Cameron. De partij van Nigel Farage haalde gemiddeld zo'n 25 procent van de stemmen. Arnold Bakker, dat is heel veel, een kwart... Ja. Arnel Bakker, Verenigd Koninkrijk-specialist, uh, Groot-Brittannië, Engeland zeggen wij. Hij volgt de politieke ontwikkeling in Engeland op de voet. Welkom hier. Bedankt. Um, ja, gewoon maar even deze eerste vraag. Waarom hebben die Engelsen zo massaal op die partij gestemd? En even daarbij nog, die partij deed altijd heel erg goed in Europa. Europese parlementsverkiezingen. Maar voor het eerst heel goed in Engeland zelf. Ja, nou, waar komt dat door? Ten eerste moeten we ervan uitgaan en dan moeten we even de gaten houden. Dat het natuurlijk tussentijdse verkiezingen zijn. Uh, bij tussentijdse verkiezingen heeft de kiezer overal de neiging om een regering af te rekenen op het beleid wat tot dan toe gevoerd is. In het verleden. Gemeenteraadsverkiezingen gaan altijd over landen. In het verleden was dat in Engeland zo: van, dat, dat dan dus vooral dus de liberalen profiteerden daarvan. Nou, op de liberalen gaat een groot aantal Britten niet meer stemmen. Omdat de liberalen natuurlijk nu ook in de regering zitten. Ja. Ten tweede vonden die verkiezingen vonden plaats op het platteland. En vooral op het platteland waar dus de conservatieven sterk zijn. Bijvoorbeeld in andere gebieden, de steden en in het noorden van Engeland... zijn geen uh, lokale verkiezingen gehouden. Mm -hmm. En daar zit Labour zit veel sterker in het zadel. Dus het zegt nog lang niet wat over een landelijk beeld... En ten het derde zegt speelt... wel wat over de afkeer van, tegen de Tories op dit moment. Ja, maar dat, maar dat, dat is veel meer afkeer vanaf voor het beleid wat mm -hmm. gevoerd wordt. En dat heeft ermee te maken dat Eiland natuurlijk ook... in een behoorlijke economische recessie is geraakt, van, waar het... Maar, maar slechts met grote moeite uit ontkomen is en uit ontkrabbelen is. Daar komt er ook nog bij van dat je dus ziet in Engeland... dat het hele kiesstelsel maakt van dat je natuurlijk op lokaal niveau... wel eens een keer een leuke klapper kan maken. Het maar je moet als Je een de meerderheid hebben, dan heb je die, die zetel. Ja. En al heeft de, de andere er ook heel erg veel, maar niet de meerderheid. Dat betekent helemaal niks. Nou, het, het kan zelfs zijn dat je met 30% van het aantal stemmen... Meer stemmen hebt dan, alle partij, dan, dan, dan welke andere partij ook. En dan heb jij gewoon die zetel binnengehaald. Maar die 70% van die stemmen, die valt weg. Ja, ja. nee, is, ik begrijp het Die is begrijp. nergens dus. He, en, en dat geldt vooral bij, land, bij, bij landelijke verkiezingen. Alleen bij de Europese verkiezingen geldt weer een andere wetgeving. Dan is Engeland ineens één groot kiesdistrict. En. Dan zijn die stupartijen, worden dus evenredig, krijgen ze een aantal stemmen. Of na het aantal stemmen krijgen ze dus zetels toegedeeld in het maar Europees gaan. Parlement. Want dan is het, wat Ger zei. Europees deed deze anti-Europa-partij het altijd al goed. Evenredig. Nu hebben ze uh, uh, relatief ook hoog gescoord. Weliswaar zegt u, het is gewoon een soort proteststem, zoals dat altijd is, ja. tussentijds tegen een regering. Maar het is een regering die in elk geval een enigszins Europees vriendelijk, vinden zij, standpunt inneemt... is degelijk, duidelijk, niet alleen maar een proteststem... tegen deze regering, maar duidelijk van jongens... wat moeten wij met dat Europa? Nou ja, dat, dat kan speelt, je toch niet bagatelliseren? Maar, dat, maar dat, speelt, dat speelt natuurlijk sowieso een rol in Engeland. Laten we, la, laten we echt erkennen, er zijn tenslotte maar drie kranten in Engeland... die pro-Europees zijn. Dat zijn de Guardian, dat zijn de Independent... en dat is de Financial Times... Maar de Times bijvoorbeeld, en de Sun, zijn de handen van Rupert Murdoch... stevig anti-Europees. De Telegraph, stevig anti-Europees. De Daily Mail, stevig anti-Europees. De Daily Express, stevig anti-Europees. Men hoort ook niets anders dan anti europese verhalen. Daar komt bij dat het een beleid van de alle regeringen is geweest... vooral sinds dus Oost-Europa -Euro Oost bij, Euro bij Europa is gekomen... om dus die arbeiders van die landen tot, uh, tot het Verenigd Koninkrijk ja. toe te laten. Waarom? Daarmee drukte men de lonen van de arbeiders. Hè? Die werkten dus van habbekrats... waardoor dus ook de Britse arbeiders dus goedkoop werk moesten blijven leveren. Nou, en men is dus bang dat aan het eind van het jaar, als dus Roemenië... En dus, Bulgarije vrije toegang tot het VK ook gaan krijgen. Dat die dus ook allemaal. Ja, want dat is hun tweede. Bij Engeland gaan trekken. Ja, want dat is hun tweede speerpunt, zeg maar even. Hè. Het eerste is ja, anti-Europa. Alles ja. wat uit Brussel komt, dat is gif. Maar daarnaast is dus de Immigratie is het tweede punt. Ja. ja. Alles wat vreemd is, dat deugt niet. Dat, nou ja, althans. Alles, ja, banen, alles wat vreemd is en wat uit Oost-Europa Oost komt, ja, ja, deugt ja. niet. Ja. En dat speelt een hele grote rol. In de, in de hele samenleving ja. op dit moment. En dat wordt dus door dus die anti-Europese kranten stevig versterkt. En dat wordt constant uitgevent. Ja. Ja, als je niets anders hoort, dan ga je ook zo denken. En daar komt bij wat ik al zei. van Die verkiezingen waren in landelijke districten. Ja. En wie wonen daar? Dat zijn dus een groot gedeelte. Wat de, de, wie Welke mensen gaan stemmen tenminste op, op, bij dit soort verkiezingen? Dat zijn de wat oudere burgers. Nou, die voelen zich het meest... Uh, bedreigd zogenaamd. Ja. En die hebben het idee van dat Engeland weer moet worden zoals het was in de jaren ja. 50. En dat Engeland <laughs> nog belangrijk en groot was ja. en het nog iets te zeggen had. En de het, de het ernstige voor Cameron is dat dat heel vaak overlopers zijn uit zijn eigen partij. Ja, en is dat dan ook de reden dat de vicevoorzitter van de partij, Michael Fabricant, die zei: Life cannot go on as normal. Dat is een behoorlijke dramatische uitspraak. Nou ja, dat, dat is dus het vervelende voor Cameron... dat er dus binnen zijn eigen partij... een aantal sterke anti-Europese uh, Euro Europeanen aanwezig is... in zijn eigen partij en ook in het parlement zitten. Nee. En dat is het gevolg van het gif van Margaret Thatcher nog steeds... binnen die partij, die die partij helemaal naar rechts heeft geschoven. En die op alles wat uit Europa komt een stevige anti-Europese houding heeft, heeft, heeft, heeft, heeft geprent. Vandaag werd bekend dat Nigel Lawson, de oud-minister van Financiën... onder andere onder Thatcher, nog steeds eh, vol aanzien... in eh, de conservatieve partij, gezegd heeft... we moeten eruit stappen, echt. Ja, Cameron, maar... ik geloof er niks in met je, met je referendums... en alles wat je nog wil halen uit Brussel, nu stoppen. Ja, dat kan hij wel zeggen, maar dat, dat zegt hij zeg, hij heeft geen invloed meer... binnen die partij. Hij is een lord... Hij zit ver van het politieke bestuur. Het politieke bestuur zit in het lagerhuis. Maar het zet een toon. Ja. Nou, het zet een toon, maar dat, dat zet die toon al veel langer. Mm -hmm. En uh, ja, dat hij dat zegt, zegt niet zo vreselijk veel op dit moment. Nou ja, ik lees, het, toch, het is, ik, ik lees in is, de Times, maar daar, komt, daar staat dat bericht ja, namelijk denk, ook maar van dat is, Maar dat is, dat is weer, weer dus die rechtskant. Nee, oké. Okay. Maar daar dat... wordt wel geanalyseerd dat Lawson, dat daar in de partij heel goed geluisterd wordt naar Los en wat hij te, te zeggen heeft. Ja, maar de, de, de, sowieso zie je dus dat er een sterk anti europees ja. element in die partij is. Ja. Maar dat leeft vooral bij oudere Britten. Jawel, maar Kijk, moet waar, Cameron waar, waar, waar door deze, deze verkiezingsuitslag verk wordt geschoven... Ja. Maar moet... En dat, dat gaas gaat niet werken, want we hebben gezien... wat er dus in het verleden met die partij gebeurde als hij naar rechts schoof. Uh, kijk maar naar wat er dus gebeurde onder Ian Duncan Smith... toen die partijleider was en die partij naar rechts schoof. Mm. Men kreeg geen stem meer bij algemene mm -hmm. politieke verkiezingen. Nee, maar door je dus uit midden verdwijnt, Jawel, maar door, maar door deze overwinning van de UKIP... die, die uh, voor het eerst zo groot is in Engeland... en ongehoord, een kwart bijna... Um, Betekent toch ook dat Cameron zijn beleid zal moeten herzien? Hij heeft gezegd, ik hou een referendum in or out Europa in 2017. Ja, na de verkiezingen. Dat is, vier, ja, precies, dat is twee jaar na de verkiezingen, ja. want die zijn, vol, die ja, zijn 2015. 2015. Maar dan gaat hij dus vier jaar wachten, dat kan hij toch nooit volhouden? Nou ja, hij, hij, hij wil dus eerst onderhandelen over een uh, bepaald geheel. Kijk, op het moment dat hij zegt van ik stap uit de EG dan laten laat de conservatieven... laten de, de liberals hem vallen... Hm. En dan is die ook van de regering. Nee, precies. Machtig. Hij heeft gezegd: ik ga eerst onderhandelen in Brussel. Want ik ga Just. kijken of ik een aantal bevoegdheden terug kan krijgen. Just. En of wij een aantal uitzonderingsposities mogen Just. inkleden. Daar en geloof me, mij nou maar, zegt hij: dat gaat ook wel lukken. Nou zeggen zijn eigen partijleden, niet alleen Nigel Lawson. Maar Gerz had van hem vanochtend een stuk te lezen over een vrouw die daar, ergens in Hampshire. die daar zetel is kwijtgeraakt. En die gewoon zegt: ik kijk naar mijn politiek leider en ik geloof geen woord meer van wat hij zegt. Nou ja, het is wel degelijk de sfeer in die partij. Hij ja, zal er die, iets nou ja, aan ja, doen. Nou, dat is wel de De sfeer kan er wel zijn. Maar ze kunnen weinig doen. Omdat zodra ze te veel naar rechts bewegen... Ja, dat worden zijn ze de... daarop afgerekend. En dan zijn ze niet meer uh, regeringsfeest. En dan, dan verliezen ze helemaal Ja, alle maar, dat is, maar dat is precies de klem. Als ze niet naar rechts be bewegen... zijn de analyses die ik in alle, kranten van, in alle Britse kranten lees... dan gaan ze zo'n geweldige oplazer krijgen in 2015. Nee, dat, is, dat is nou juist... Dat, dat volgt niet, nee, zeg dat, jij. Is, dat klopt niet, want... Die, dat is erop gebaseerd op de uitslag van deze verkiezingen... die maar een gedeelte van het land betroffen. Hm. En die dus niets zeggen over het feit van... waarop gaan mensen stemmen bij algemene verkiezingen. Bijvoorbeeld je wat hebt u dat ook dus zei... vaak gezien bij, dus, bij, dus bij dit soort lokale verkiezingen. Dat is de regerende partij verliest. Maar zodra er dus dan landelijke verkiezingen zijn... zie je dat iedereen weer gewoon... Dat is eigenlijk een staan. Want Labour bijvoorbeeld, daar hebben we het nog even helemaal niet over gehad. We hebben het nu alleen maar over de conservatieven en UKIP. Omdat dat de twee natuurlijk uh, uh, uh, waren die tegenover elkaar stonden. Maar Labour heeft het eigenlijk goed gedaan. En Labour is natuurlijk helemaal niet zo anti-Europees als. Uh, uh, uh. We We zijn zijn een vaag, zijn een dat vaag, is een vaag, beetje het probleem, maar in elk geval niet heel erg anti. Nou ja, ja, maar en maar Labour blijft, vrede, vrede, blijft vrede ook, redelijk ook, overeind. ook Labour kan niet zeggen dat ze dus binnen de EEG blijven. Dat is juist het punt. De bevolking wil in feite een andere relatie met Europa. Men heeft, Europa is in Engeland in het VK verkocht als een, uh, vooral een vrij handelsgebied... Ja. En alles wat erbij is gekomen. Zeg maar dus de, so, uh, de economie. Of, of, of de sociale uh, en politieke, paragrafen. Ja. De, die politieke paragrafen. Die trouwens nooit wat zullen worden. Want met 27 landen het over één politiek ding eens worden. Op buitenlands beleid dat Onmogelijk, lukt gewoon dat niet. Nee. Maar uh, daar is men dus uh, zeer wantrouwend over. En daar komt nog een keer bij. Van, dat men ook dus, dus die hele immigratietotaal politiek niet ziet en alles wat ermee te maken heeft. Ja. Nou gaat Cameron die wil heronderhandelen. Tessel ja. had het er al over. Nou, uh, die maar daar heeft Europa... die 26 andere landen ook voor nodig. Ja nee, dat bedoel ik te, te, te zeggen. Kijk, Europa is Engeland al behoorlijk zat. Nu ja. gaan ze echt daar werk van maken. Onder druk van deze verkiezingen wordt dat nog ja. onvermijdelijker... om dat te gaan doen. Uh, stel dat Europa zegt eigenlijk... dan worden ze het wel eens met z'n 26e... van Brits oud. Ja nou, dat, uit, dat, uit dat, dat zal, Komt hem dat stiekem wel dat goed zal, uit dat, eigenlijk? Dat, zal, dat, zal, dat zullen de 26 nooit zeggen. Ten eerste, eerst, Nederland heeft de Britten veel te hard nodig. De Nederlanders en de Britten hebben eenzelfde soort politiek... ten aanzien van vrije handelsvisie uh, uh, hmm. die ze hebben ten opzichte van de handel. Ten tegenstelling tot de Fransen... die dat veel meer nog steeds in het ouderwetse beperkte continentale systeem zien. Ten tweede de uh, hechtende Nederlanders, en, ook, en met name ook de Duitsers, veel aan een goede band met de Verenigde Staten. Ook dat, op dat punt geldt weer van dat de Fransen daar veel minder belang aan hechten. Ook dus de, ik zie nog niet zo gauw dat de 26 anderen het eens worden om dus die Britten dus op een aantal dingen te zeggen van, nou vergeet, vergeet maar. maar, want okay. ze zijn het op een aantal punten met die Britten eens. namelijk? Arnold Bakker. Engeland, waar moet dat Boxer? heen? Ja, waar moet dat heen? We zijn nog lang niet uitgepraat. En in Engeland zijn ze ook nog niet uitgepraat. Bedankt. De Vila is zometeen na het nieuws bij u terug. Het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag. De vragen bij het nieuws. Wat zie jij om je heen? Wat zijn de mensen aan het doen daar? Die zijn vooral de sfeer even aan het proeven hier. Op zoek naar de juiste antwoorden. Bellen!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 Welkom bij de Office-gesprekken. Het gesprek over het gemak van Microsoft Office 365. Welkom. Vandaag aan tafel Ferry Lastery van Amsterdam Housing. Amsterdam Housing heeft een groot bestand appartementen en woningen in Amsterdam. Hoe groot is Amsterdam Housing precies? Uh, we zijn met acht personen. Vier buiten de deur en uh, vier binnen de deur. Die ook uh, flexibel uh, werken.